Bij Kadir en Kier in de buurt van Maastricht zijn door een kort maar hevig noodweer diverse bomen omgewaaid. Rond negen uur gisteravond trokken forse regenbuien over Zuid-Limburg, gepaard met flinke windstoten. Op de provinciale weg N278 kwamen ook bomen terecht. De weg is daarom bij Kadir en Kier afgesloten. Een omvallende boom raakte een passerende auto, niemand raakte gewond. De brandweer haalt de omgewaaide bomen van de weg. De N278 is naar verwachting afgesloten tot negen uur vanochtend.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 Jan Emos. Ja, goedenacht. Eenzaam, maar niet alleen. Want uh, Anne Bakkema is er ook. Voor het geluid. En andere zaken. En uh, Vincent Krom die uh, organiseert alles tussen nu en zes uur. Wat zijn zo ongeveer de plannen? Nou, over een uur dan uh, kunt u luisteren naar een uh, interview... van tien jaar geleden met Jos Brink. En waarom? Omdat het afgelopen zaterdag precies zes jaar geleden was dat hij uh, overleed. Een beetje andere Jos Brink dan iedereen kende. Het, uh, het uur tussen drie en vier. Uh, dan hebben we Transgalactisch Lifters Handboek. Het laatste deel van uh, deze hoorspelserie. Dat is tussen... Uh, moet ik even kijken. Uh, uh, drie en vier. En uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Tussen vier en vijf. En tussen vijf en zes hebben we het mysterie van Emeliek. Dan komt uh, Pop Kenner uh, Rex van Beuningen langs. En... Uh, Zes zo'n beetje. En een hele bak muziek hebben we ook. Het komend uur wil ik uh, met jullie gaan praten. Jawel. Um, en ik wil uh, met jullie gaan praten over uh, eigenlijk uh, de, de, de verleidingen waar je geen weerstand aan kunt bieden. Dus stel, stel je voor: er gebeurt iets en je moet tegen je omgeving zeggen: hou me vast, hou me tegen, omdat je aan die verleiding gewoon geen weerstand kunt bieden. Welke verleidingen zijn dat? We willen je Achilleshiel eigenlijk te horen krijgen. Dat is pittig, ik geef het toe. 0800-1121. 0800-1121. Aan welke verlokkingen kan jij geen weerstand bieden? It's Good News Week. Nou goed, Hedgehoppers Anonymous. It's Good News Week.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 Hedgehoppers Anonymous in 1967 hadden ze een gigantisch succes met It's Good News Week. Daarvoor was het gewoon een flutbandje uit, uh, uit Engeland. Stelde helemaal niks voor en plotseling ging producer Jonathan King zich uh, met hun bemoeien. Hij schreef voor het groepje It's Good News Week. Dat werd een uh, gigantische hit en daarna hebben we niets meer van het bandje vernomen. We zijn na een paar jaar buitengewoon teleurgesteld uit elkaar gegaan. Dag Joey, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben het over de, de verleidingen, de verlokkingen... waar je geen weerstand aan kunt bieden. Ja, inderdaad. Vertel. En dat moet ik zeggen dat het dat toch uh, de vrouwen zijn. Toch de vrouwen, hè? Ja, dat zijn toch de vrouwen, inderdaad. Ja. Leg, dat, het in, le, leg uit. Daar kan je helaas niks aan doen. Nee, hè? Nee, inderdaad. Ik heb, uh, ik heb uh, nu inderdaad zes jaar een relatie. Ja. En uh, de eerste drie jaar waren het moeilijkst. En uh, nou, dan kom je toch heel wat verleidingen tegen. Mm -hmm. Inderdaad, dan uh, kan je niet beter krijgen. En dan zie je weer een vrouw dat, dat net even iets charmantelijker uh, danst. En net even iets meer uitstraling heeft. Zeg maar. ja. En dan denk je toch van misschien is zij toch net even uh, een tikje leuker dan mijn huidige vriendin. Ja. En dan, dan, dan, dan, dan, dan doe je dat ook gewoon, dan ga je ook met diegene naar bed en dan terwijl je met die, met de, met die dame bent, dan komen er toch allerlei gevoelens naar boven van nee, ze eigenlijk kan ze er toch niet aan tippen. Ja. En zo ga je dan door, een stuk of vier, vijf, en dan besef je uiteindelijk toch dat je wat je hebt, dat het toch het beste is. Ja, mm -hmm. het, is het klinkt heel raar, maar ja, bij mij is het gewoon de waarheid. Nou, het klinkt, het klinkt, niet, het, het klinkt niet raar. Ja, ik weet niet, misschien is het toch raar, maar uh, uiteindelijk ben ik toch uh, blij dat ik zeg maar de vrouw heb uh, die, die ik zes jaar geleden al ben tegengekomen. Ja. En nog steeds. Uh, maar daar uh, heb, maar, maar heb je drie jaar voor nodig gehad om dat te ontdekken. Ja, daar heb ik toch drie jaar voor nodig gehad, ja. ja inderdaad. Hoe stond jouw ja, vrouw daar tegenover? Ik ben de, de 31, ja. sorry? Hoe stond jouw vrouw daar tegenover? Uh, nou ja, mijn vrouw die stond er in, ja, ze wist het niet, dus, uh, oh. dus ja. Uh, Joey luistert luister, luister, ze? Het <laughs> verteld, ik kwam voor uh, dat ik haar uh, eerlijk heb heb ik wacht zeg, dat ik nog even heb getwijfeld in het begin. Ja. En, uh, en dat ik af en toe wel heb gesnoept hier en daar. Ja. En toen heeft zij me verteld dat zij dat ook heeft gedaan. <laughs> dus we uh, stonden <laughs> een beetje kiet uh, als het ja. ware. Uh, heb jij het idee dat ze nu luistert? Uh, nee, dat, dat heb ik niet. Ze moet morgenochtend werken. Dus uh, de kans is klein tot zeer klein. Ja. Dus en, dat risico neem ik normaal. maar. En, en als ze wel zou luisteren, zou ja, je dan ook je te krijgen? Ja, dan zou ik zwaar op mijn sodemieten krijgen. Ja. Echt waar? Ik moet je wel mijn stem herkennen, want ik heb natuurlijk geen echte naam doorgegeven, zoals u begrijpt. Eh, dat ik, weet ik, ik niet. Nee, dat niet echt, Joey. Nee? Nee, want mijn echte naam die wil ik op de radio niet. Uh, die is trouwens heel moeilijk uit te spreken. Ja? Dus, uh, ja, Spreek hem eens uit dan. En, nou, dan, als ze wel luisteren ben ik de zaak natuurlijk. Dat begrijpt u. Nee, dat wil ik niet op mijn geweten hebben, Joey. Nee, inderdaad. Dus uh, nee, ik houd het gewoon lekker anoniem. Ik ben Joey. Ik ben een gezellige Amsterdammer. Ik ben 31 jaar. Ja. En uh, ja, wat moet ik nog meer zeggen? Ik, nou... Ik ben, ja. ik, ben, ik ben gelukkig met haar. Dat, dat is wat ik... De verleiding heb ik uiteindelijk toch weer staan. Ja. Uh, maar het kostte me wel drie jaar. Laat ik het daarbij ah, Oké. Okay. Nou, ik dank je voor je openhartigheid, Joey. Nou, uh, u ook. Je uh, bent een fijne stem om te horen. Dank je. Dus uh, ik wens u ook nog veel succes tussen uh, twee en uh, zes. Oké. Okay. Alleen jammer wel dat uh, Jos Brink uh, te horen is tussen drie en vier. Waarom? Ja, maar Jos Brink is toch een open uh, persoon. Hij was niet te enthousiast. Nou, weet, en je, dus... weet je, Joey, ga nou luisteren en trek dan je conclusies. Nou, dat doe ik dan. Hartstikke mooi. Dag Joey. Oké, okay, dag. Marcel. Dag. We gaan naar Thomas. Dag Thomas. Oh, ben je Goeie... al aan de beurt? Ja, erg hè? Ja, ik, <laughs> heb, ik heb behoorlijke zwaktes, jong. Dat wil je weten. En dat is? Ja, ik ben behoorlijk beïnvloed daar. En waar, waar, waar blijkt dat uit? Nou, dat blijkt uit dan, uh, ik volg een studie. Ja. Uh, doe communicatie in de Ja. En dan uh, bijvoorbeeld de volgende dag een behoorlijk uh, zwaar en, en dan... Uh, en ik heb gewoon aan het leren. En dan om tien uur s'avonds dan uh, bellen ze vrienden of van... nou kom, uh, ga even lekker mee uit. Ja. En dan zeg ik van nou, uh, ik moet uh, leren voor een tentamen, weet je wel. Ja. En dan uh, weten ze me toch overtalen. ga ik toch mee. En dan, uh, dat resulteert zich in dat ik uh, de volgende dag gewoon uh, niet op mijn tentamen verschijnen, want ik gewoon uh, behoorlijk gezoten heb. Ja. ja, dat heet studievermijdend gedrag. Ja, uh, studieontwijkend gedrag heet dat. Oké. Okay. Maar nou, ja. nou, zo zie ik dat niet. Ik zie het gewoon als een, als een zwakte van mezelf. Ja. En ga je eraan werken nou, of dus. vind je het wel best zo? Nou, ik heb dan zoiets van: nou, ik, uh, ik wil graag de dame halen. En dat lukt dan wel. Want ik, uh, dan ga ik gewoon maar uit. En dan, uh, dan haal ik de nacht gewoon door. En dan zit ik s ochtends gewoon in de collegebank. En dan, uh, dan haal ik hem wel, denk ik dan. Maar nou, dan uh, mooi niet. Dan word ik eens een keer om drie uur, zo, om drie uur zwakker. Ja. ja, ik bedoel, je ja. bent er zelf bij. Het is jouw keus. Ja, je bent er zelf bij. Maar goed, bij je bij zwakte ben je altijd zelf bij, toch of ja. niet? Dus één telefoontje één telefoontje is genoeg om jou uh, de kroeg in te, in te jagen. Ja, want dan denk ik, uh, dan ga ik gewoon uh, dingen overwegen. En dan denk ik van nou, wat is, wat is leuker? Is het leuker dat ik uh, de hele nacht nog in mijn studieboek ga zitten? Of dat ik uh, een beetje ga lopen feesten en ik boeg nog een uh, wellicht nog met een leuk meisje met kan verdragen die ja. avond. Ga jij die studie afmaken? Ik ga hem afmaken, dat zeker sowieso. Oh, dat wel. Maar het gaat wel acht jaar duren. Uh, <laughs> nou, het duurt al zes jaar. Ja, we weten nu waarom. Ja, dat is inderdaad het echt verschrikkelijk. Hoe, hoe, hoe was jij vroeger met je studie? Hoe was ik met mijn studie? Ik heb ik ben nu al voor studie heb gedaan, je bent nu radiopresentator, Dus ik weet niet van studie aan van gevolgd heb. Ik heb uh, een lerarenopleiding gedaan. Lerarenopleiding? Ja. Nederlands, radio? En Nederlands en Engels. Dan zit je nu bij de radio. Wat? Dan zit je nu bij de radio. Ja, ja. Oh, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hoe, hoe ben je daar terechtgekomen? Ben je daar door een zwakte terechtgekomen? Uh... Uh, <laughs> jij denkt, uh, ik draai het even om. Uh, ja, hoe, ik ben denk... Nou, ik vond uh, uh, communicatie in het algemeen interessant. Ik ben eerst uh, gaan schrijven voor een krant. Ja. Uh, Theaterrecensies aanvankelijk. En later kwam ik in het nieuws terecht... En uh, toen heb ik de overstap gemaakt van een uh, papieren medium naar de radio. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Ja, dus eigenlijk heb je gewoon de verkeerde studie gekozen. Dat, uh, nee, helemaal ik, uh, niet. Nee, het was een prachtige basis. Het ja, was een prachtige basis, maar ik uh, ontdek uit jouw verhaal dat jij veel betere kwaliteit hebt. Oh ja? Nou, blijkbaar radio presenteren, gewoon journalistiek, dat soort dingen. Dat ja, dat weet ik gaat, niet. Blijkbaar uh. beter. Ja, maar goed, je hoeft niet altijd een opleiding uh, te volgen die dan naadloos uh, past op de rest van je, van je carrière. Weet je wat ik jou zou aanraden? Waarom ga je niet uh, uh, leraar journalistiek worden op het HBO? Nee, daar heb ik geen zin in. Maar dan, dan pak je allebei de punten een beetje samen, toch? Ja, nee, maar daar heb ik geen zin in. <gijfie> ik vind dit veel leuker, Thomas. Ja, vind je hebt er geen zin in dat mensen net zoals ik uit de kroeg komen. Ach, jongen, ach, jongen. Dan dat ze mensen moeten gaan. Hou op, hou op. Zeg ik dank je hartelijk. Ik wens je een hele fijne nacht. En als je nog naar de kroeg gaat, veel plezier, Thomas. Ja, en ik wil nog even een groetje doen aan, de groeten doen aan uh, Laurens Broek en uh, Saatje. Als het mag. Bij deze. Dag Thomas. Hey, dag uh, meneer. <laughs> meneer Jan. <hè? laughs> Hier is uh, Steve Miller. En Swingtown 0801121. 1121. Wat zijn je zwakheden? Steve Miller, Swingtown. Hij is een hele efficiënte muzikant. In de jaren tachtig had hij de gewoonte om in de studio te duiken... en dan voor twee à drie LP's toen nog tegelijk maar muziek op te nemen. Dan zat hij voor de komende anderhalf jaar gebakken. Dan kon hij lekker toeren en dan kwam er weer zijn plaat uit. En dan kon hij zijn toer weer verlengen. Zo ga je efficiënt op met je, met je studiotijd. We hebben het over het volgende. Aan welke verlokkingen kan je geen weerstand bieden? We hebben al gehad uh, vrouwen en drank eigenlijk. Het <laughs> lijkt Gerrit Dexel wel. Uh, wat zong die ook weer? Geld, drank en lekkere wijven. Um, 0800-1121. Aan welke verlokkingen kun je geen weerstand bieden? 0800-1121. Anton Hendricks. Goedenacht. Ja, goedenhaar. Dag Anton. Uh, ja, wat zijn mijn zwakheden? Ja. Kijk, uh, het is heel simpel. Als ik zie dat iemand het moeilijk heeft, niet rond kan komen in deze tijden, dan uh, daar heb ik een zwakheid voor. Als ik zie dat een uh, gezin niet kan rondkomen, dan geef ik daar het uh, middelen aan. Ja, dat is een zwakheid. Maar vind jij dat een zwakte? Ja. Ja? Om nee te zeggen. Ja, maar... Ik vind iemand te hulp schieten uh, vind ik een prachtig eigenschap. Uh, en dat vind ik nou niet zozeer een zwakte. Een zwakte is iets waar... Uh, tenminste, dat is mijn definitie. Dat is iets waarvan je achteraf zegt dat had ik niet moeten doen. Of heb je dat ja, wel eens meegemaakt? Uh, ja, maar dat maak ik dagelijks mee. Dat ik zeg van... Nou, ik, ik, ik, ik, ik eet liever uh, twee plakjes proop minder. Ja. Of geen warm eten. Als ik daar een gezin kan helpen met twee kinderen, ja. om daar wat aan te geven. Maar heb jij de indruk dat er wel eens misbruik van je gemaakt wordt? Ach, is dat misbruik maken in deze tijd? Nee, zeker niet. Maar uh, met misbruik bedoel ik van... zijn er mensen die denken, ja, Anton die zegt toch nooit nee? Uh, ik zeg nooit nee. Als u mij belt en u staat in Amsterdam en u moet uh, naar Zwolle toe... Ja. en u belt mij... Dan kom ik u op aan. Echt waar? Ja. Terwijl wij voor slagen onbekenden zijn voor elkaar. Ja. Ja. Ik denk niet dat ik je... Kijk, dat, is, dat, Anton... is dat is een eigenschap. Is dat een zwakheid? Is dat uh, goedheid? Is dat vertrouwen? Ik zou het niet weten. Het is goedheid uh, tot de zoveelste macht verheven, denk ik, Anton. Ja. Ja, nee, maar... Maar kijk, ik, denk, en, uh, ik denk dat ik er verstandig aan doe je telefoonnummer niet om te roepen vannacht, want uh, <laughs> dan kan je wel een taxicentrale beginnen, Anton. Ja, dat zou kunnen, nee, maar het is gewoon zo van... Uh, ja, is het een zwaar, uh, ja, aan de ene kant is het een zwakheid om nee te zeggen. Ja. En aan de andere, andere kant is het een goedheid om uh, mensen te helpen. Ja. Is dat recent ook gebeurd, dat je iemand te hulp schoot? Financieel bijvoorbeeld? Dat doe ik dagelijks. Ja? En hebben we het dan over hele grote bedragen eigenlijk? Uh, als ik kijk dit jaar hebben we het mij zo'n beetje... Uh, 10.000, 15.000 euro gekost. Dat is nogal wat. Uh, ja. Maar wat, mo wat moet je dan? Moet je dan gezinnen uh, laten... Uh, Laten... Kijk, ik, ik woon hier in een grensstreek. Ja. En uh, als ik dan kijk hoe. Uh, wij kunnen heel rijk worden hier in Nederland. Op een simpel manier. Ja. druk de belasting naar beneden. en uh, zorg dat de mensen hier zo het meer te doen krijgen. Ja, dat klinkt simpel. Dan hebben, we, dan hebben wij ook niet meer die, die, die mensen nodig zoals ik er één van ben. En zo zijn er heel veel hier in Nederland, mm -hmm. die andere mensen helpen. Anton, ik, en dat vind, noem ik, ik vind het in het algemeen. Ja, sorry? Dat is ook wel een soort zwakheid, natuurlijk. Ja, ik, vind, je, oh, ik vind van niet, Anton. Ik vind het een mooie eigenschap. Ja, van, ik, eh, dat, dat is het wel. Ja. Omdat je zelf genoeg meegemaakt hebt en je hebt de mogelijkheid. Ja. Maar als ik kijk, dat hier soort mensen in, over de grens de boodschappen gaan doen. Om het goedkoop binnen te halen. Ja. Omdat het hier te duur is. Mm -hmm. Kijk, en uh, dan zie ik gewoon, ja, ik zie gewoon de armoede hier zo uh, om me heen steeds groter worden. Ja. Over welke streek hebben we het nu, Anton? Over Over Overijssel, ja. En ja, dat, is, dat, is, dat is in alle grensstreken zo. Okay. Ik zie je ik zie zelfs, ik sta zaterdags en door de week op de markt hè, en dan spreek je mensen mij. Mm -hmm. En dan uh, vind ik dat heel frappant dat mensen zelfs naar uh, België toe gaan. Nou dan geven ze 200 kilometer om bepaalde producten uit België te halen, ja. van hier weg. Is dat handig? Zoveel nou, weg. Het, als, je, als je dat met een groep samen doet. Ah, oké. Okay. Ja. Dan. Uh, ik, ik sprak er. Uh, toevallig dat ik er gisteren nog in gesprek En toevallig ben ik altijd naar Radio 1 luisteren. Mm -hmm. En. Uh, nou, ik sprak er gisteren eens. Die doen het met 15 man samen. aan ze spullen uit België. Ja. Wat voor spullen? Sigaretten. Uh, andere dingen omdat ze daar zo, dat besparen ze gewoon. Ja. Eén keer rijdt die in de week, één ja. keer rijdt die in de week. Oh, ze hebben een heel uh, schema gemaakt? Ja, ze hebben okay. helemaal een schema gemaakt. Dat scheelt op de inkomsten hier. Ja. 150 euro uh, in de maand. Oké. Okay. Nou, waar zijn wij hier in Nederland bezig? Ja, dat vraag ja, jij je ja. af, Anton. En jij schiet mensen te hulp? En dat yes. waardeerden waar wij. En ik vind het, nogmaals Anton, ik vind het niet echt een zwakte. Ja, het is wel een zwakte. Kijk, normaal gesproken is het, moet je voor jezelf opkomen. Ja. Maar, en, en, dat doe, en dat doe jij wat minder? Ja, dan ik wat minder. Maar ik kan het niet zien als een gezin uh, met twee kinderen niks eten heeft... en uh, van 60 euro in de week moet rondkomen. Anton? Waar ik 120 euro te besteden heb. Mag ik je hartelijk danken, Anton, voor je reactie? En ik, ik denk dat wij, dat wij hier zo eerst in Nederland eerst even na moeten denken... van waar wij mee bezig zijn. Waarvan acte. Dankjewel, Anton. Goeienacht. Okay. Dag. Dag. Een zwakte. Ja, ik weet niet of ik bij Anton een zwakte moet noemen. Ik vind het een mooie eigenschap. Um, aan welke verlokkingen kunt u geen weerstand bieden? 0800-1121. Wij bewonderen nu al uw openhartigheid. 0800-1121. Eric Burden and the Animals, when I was young...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 My faith was so much stronger than I believed in fellow men and I was so much And the Animals In Karo's Nacht van het Goede Leven, When I Was Young. Dag Henk. Ja, uh, beste Jan. <laughs> beste Henk. Uh, wat, is jou, ja, uh, wat is jouw zwakte? Nou, mijn zwakte is... Ik, ik, ja, die meneer die de telefoon had, ik zeg... Ik heb een heel rare zwakte. En dat is om vaker aan Radio 1 te bellen. En ik hoor steeds vaker ook dezelfde stemmen. Ja. Net ook de weerschap uh, Thomas, die overigens geen Thomas heet... Dat ik heb dat ook naar andere programma's met andere naam. Ja. Dat is altijd heel jolig en een beetje... Hij heeft ook een beetje hulp nodig, maar dat is een, mijn persoonlijke particuliere mening. Ja. Maar in ieder geval mijn uh, verslaving zeg maar, of uh, behoefte om mijn stem te laten horen, zogenaamd, omdat ik heel wat interessants te melden heb. Ja. En dat is dus vaak niet zo, hoor. Dat is dus <lacht> vaak een soort van aandachtvragerij... Ja. En dat heb je elke... Ik vind u een zeer prettig uh, aan te En ik ga niet uh, naar andere programma's bellen. Want dan hoor je steeds dezelfde stemmen en namen. En ja, met idioten. Ja, iedereen moet je in zijn waar laten hoor. Er zijn vaak wel leuke gesprekken mm -hmm. tussen, maar de helft uh, is zeg maar de Avastte aanhang. Ja. En uh, daar heb ik dan wel eens mijn. Maar ik, ik, ik ben er zelf ook wel zo'n type voor, hoor. Die ook wel eens af en toe te vaak en Ik van nou, ik wil ook even weer wat zeggen. Ja. Maar nou, Het is een soort behoefte die, die, ja, moet je eigenlijk een beetje temperen eigenlijk, hè. Mm -hmm. Ja, nou hoor ik een aardig staaltje van zelfreflectie, Henk. En toch nee, doe je het vanavond weer. Nee, maar omdat ik het even wou, want ik, ja, ik erger me, kijk, ik vind het zo leuk om gesprekken te horen. Maar je hoor het weer die Thomas, die geen Thomas heeft, want het is gewoon een soort heerschap, die belt ook echt echte jan en al andere... Ja, die belt alles. Ja. Oh. Die belt me alles, zeg maar. Maar kan, die jij, echt kan, kan jij me toch uitleggen ja. waar die drang vandaan komt? Nou, dat is een soort... Ja, misschien ook had hij al wel gedroomd, Maar dat is een soort... Ja, ik wil gehoord worden. Ik wil ja, net zoals dat, dat SMS, hoe noem je dat? Dat op internet eh, twitteren. Want ja, ik, ik, ik, ik twitter dus, ik besta. Ja. Het is echt... Ja, het is een soort aandachtvragerij die niet te stil... Die echt niet... niet Teven houden Krijg, op, krijg jij voldoende aandacht? Nou, nee, ik ben zelf ook een vrij aan Ja. Uh, uh, ik ben uh, totaal eerlijk. Maar daarom is de Radio 1, ook zeker in de nacht, een zeer goed uh, medium. Mm -hmm. Alleen ik erg me wel eens aan de zekere vaste stemmen die ik steeds hoor. Ja. Die is dan ook wat denk ik, van een mens, ja, ga naar een psychiater in plaats van naar Radio 1. <hijks> ik, ik, ik, ik moet er zelf ook. Opletten. Zouden er mensen zijn goed, die zich nou... op hun beurt aan jou ergeren? Of? Oh oe ja. Ja. Oe ja, misschien wel. Maar ah ja, goed, uh, uh, het is zo, maar het is wel de waarheid. En ik denk dat heel veel luisteraars dan meen zijn. dat sommige mensen dan ook denken: joh, heb ik nou echt wat te melden op dit onderwerp? Ja. Want het is vaak wel zo dat echt, ja, op elk onderwerp, je hebt één naam, die zal het niet noemen, maar dat is echt een heerschap. Mm -hmm. Die belt echt op elk onderwerp. Ik van, oh, daar heb je weer, hoor ze een naam, dan denk ik van, nou, nah, we gaan even zitten, hoor, we gaan even luisteren. <laughs> Oké, okay, Henk. Ja, die, die... Ja, het is een soort, dit is een soort club, ja. het is echt een soort... Uh, een, ja, bel, een belclub? Een belclub, ja. ja. jonge Henk... Bek heeft er ook wel een mooie kolom over geschreven, oh, die laat blijkbaar ook naar Radio 1. Ja. Je ja, kan hier die mensen ook wel uh, inmiddels zijn, een soort. Radiovrienden geworden zeg maar. nou, Oké, okay. zeg Henk, jij signaleert het toch een beetje als een, als een probleem. En, uh, uh, nou ja, ik moet niet te serieus nemen worden. Nee. Heel klein probleempje. Maar, maar ga je er wat aan doen? Of, of, of nou, ben je wel tevreden nou, zo? Ik, ik, ik beloof u, uh, uh, uh, ik, ik luister graag naar dit programma. Ik had met twee uur, dat was verschrikkelijk, maar dit is dus Ik beloof hierbij uh, minder te bellen. Nou ja, ik, ik maak helemaal geen bezwaar tegen bellen, hoor. Het is wel leuk als iemand iets substantieels te melden heeft, dat wel. Ja, ja precies. En ik vind ook dat, dat, dat die meneer, dat is een hele aardige meneer... Hoor, die de telefoon opneemt, die kan ook denken... ach, die Thomas belt weer. Laat ik nou die eens een keer overslaan. Ja. Want die Thomas hier volgens mij een beetje hulp nodig. Ja. Want die belde vorige week ook om nu weer te sommeren van... dat was een soort grapje van hem... Maar dat ging er zo. Oh, Woot je in Hilversum? Nee, weet je wel? Ja, ja, ja. Dat, dat, was voor de, maar dat, was, ja. dat deed die een vrouwenstem na. Het is een dat beetje flauw. Het is flauw, nou, want je, een kunt, je kunt het nooit verifiëren. We krijgen hier van alles natuurlijk uh, binnen aanbelangt. Tuurlijk. Behoor. En je kunt uh, ja. van tevoren nooit uh, vaststellen van... is dit nou in orde of niet? Uh, nee, als, nee, precies. En als iemand daar verschrikkelijk veel plezier aan uh, beleeft, nou... Nou, precies. En ik vond het Get alive, alive vond het zou heel ik heel zeggen. <laughs> Ja, okay. ja, u wat het gewoon voorzien. Goddank. Uh, iedereen kan bellen. De, de, de grootste gek. Uh, ja. Ook hele interessante persoonlijkheid Maar goed, dit is wel even mijn, uh, mijn uh, verhaal. En daar wil ik je voor, en, voor danken, Henk. En ik, uh, Hunke, naar het gesprek met u dus brink vind ik zeer aardig. Ook overigens een behoorlijk uh, dubbele persoonlijkheid. Ja, dat is ook een hele trieste man in zijn persoonlijke uh, leven. Maar een uh, vrolijk naar buiten toe. Dat gaan een we, man. Dat gaan we ja. straks horen tussen drie en vier. Bedankt, Henk. Precies. Fijne nacht. Ook en jij ook? Dag. Dag Sikko. Dag Jan. Cico. We hebben het ben... over uh, de verlokkingen waar je geen weerstand aan kunt bieden. Ik ben dus een van die verslaven die ook regelmatig belt. Ja, hè? Net als Timo en net als uh, Thomas, die geen Thomas heet, en net als Jenny. Ja. Heb jij daar een verklaring voor, voor jouw eigen belgedrag? Nou, ik, uh, ik vind het leuk om even over iets mee te praten en zo. Ja. Nou, dat mag. En er zijn, uh, ook bij Astrid de Jong, van donderdag of vrijdag, dat ze vragen uh, om, om problemen op te lossen. Ja. Ik heb nogal een vrij uitgebreide kennis en meestal geef ik er wel iets leuks aan. Sikko, wat is jouw zwakte? Dat ik nogal strikt in de leer ben op mijn werk. Niet flexibel dus? Uh, in bepaalde opzichten niet, nee. Ja. Ik zit in de ondernemingsraad en daarin in, in een veiligheidscommissie. En als je op de werkvloer ziet wat sommige mensen doen wat niet mag... ja, dan heb je mij tegen me. Ja. Bijvoorbeeld, uh, we hebben uh, persluchtleidingen lopen. En die, aan elke band, we hebben zeven banden, is een persluchtleiding. Ja. Om de machines gewoon te spuiten, zo maar te zeggen. Ja. Nou, die kun je dus loskoppelen van die persluchtleiding van de ene band en dan kun je hem overplaatsen aan de andere. Mm -hmm. Dat doen ze niet, ze laten die leidingen over de grond lopen. Met als gevolg dat als jij niet uitkijkt, dat je dus struikelt. Ja. En daar ben ik dan zeer strikt in. Jongens, persluchtleiding loskoppelen en aan de andere band aankoppelen. En wat is dan de reactie? Uh, ja, jij... Ja, ik zeg, Maar het is wel de veiligheid van je collega's en je, van jezelf. Ja. Punt. Geen sandalen en geen slippers dragen. Mm -hmm. Jij ook altijd... Ik zeg, nee, het gebeurt gewoon niet. Het mag nou, niet. Vinden ze je een zeurpiet? Uh, en dat op zich wel, ja. ja. En wat dat betreft, ook al ben ik maar heel laag in rang. Zelfs de mensen die de leiding geven, die zitten die, die dan van angst. Ik zeg, je mag niet stemmen met een pompwagen. Ja, maar dan ben ik er sneller. Ik zeg, dat je ja, Het hm. gebeurt gewoon niet. Punt. Okay. En in je privéleven, ben je daar ook zo strikt? Nee. Nee, nee. Ergens moet je een beetje de, de, de, de, de, je, je weg weten. Ja, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk, Sico. Ik dank je hartelijk voor je openhartigheid. Nou, soms, ik ben echt... In mijn werk ben ik heel strikt. In mijn privé ben ik wat losser. Dat hebben wij zojuist geconstateerd. Ja. Ik, ik dank je, Sico. Alsjeblieft. Tot een volgende keer. Want jij gaat vast nog wel een keer bellen. Oh, zeker wel. Misschien Zo is dat. <laughs> Oké. Okay. Dag. Hier is uh, Curtis Mayfield. We gotta have peace. We gotta have peace. To keep the world alive. And war to cease. We gotta have joy. To win our hearts with strength. We can't destroy. Peace for peace. Say, dus Mayfield van het album Roots, We Gotta Have Peace. Dit is de nacht van het goede leven op Radio 1, KRO. We hebben het over het volgende. Tegen, tegen welke verlokking kent u geen weerstand? Of waarvoor moeten ze u tegenhouden? Bij wijze van spreken. Wat hebben we allemaal al gehad? Vrouwen naar de kroeg gaan... Uh, we hebben gehad, uh, ja, goed geefs zijn, geen nee kunnen zeggen. Uh, ik ben benieuwd, wat is uw zwakte? Vindt u leuk als u daarover durft te bellen met ons? 0800 1121 0800 1121 Welke verlokkingen kunt u niet links laten liggen? Daar moet u wel aan toegeven. 0800 1121 What becomes of the broken-hearted? Jimmy Ruffin Eigenlijk zingt hij een beetje over zichzelf, uh, Jimmy Ruffin. What, what Becomes of the broken hearted. Want uh, zijn leven ja, was ook een beetje grillig. Hij uh, dacht dat hij uh, door het enorme succes van dit nummer... dat hij een soort Marvin Gaye zou worden. En het is nooit gelukt. Hij uh, heeft het nog geprobeerd in Engeland. Hij was een Amerikaan. Is een Amerikaan nog steeds. Hij heeft het nog geprobeerd in Engeland. En het lukte niet helemaal. Toen is hij... Uh, uh, radioprogramma's gaan presenteren en toen weer teruggegaan naar uh, Amerika. Zijn broer overleed aan uh, een overdosis drugs. En uh, kortom, What becomes of the broken hearted? Het is Jimmy Ruffin op het lijf geschreven. Wat zijn je zwakheden? Aan welke verlokkingen kun je geen weerstand bieden? Dat is onze vraag. Gert, goede nacht. Ja, nacht. daar ben ik. Ja, ik word net uh, een half uurtje uh, geleden word ik wakker. Ja. En ik kon niet meer slapen. Ik denk, en toen hoorde ik jullie, ja. mijn radio's dan mm -hmm. ik, ik heb ook een zwakheid. En dat is de zwakheid, uh, ja dat is ook weer per ongeluk. Van donderdag op vrijdagnacht, dan komt er een dame die heet Astrid de Jong. Ja. Op Radio en, 1. Ja, nachtzuster. Ja. nachtzuster. Ja. Dat vind ik zo'n fantastische vrouw. Om te horen bedoel ik hoor, ja. Ik ken ze helemaal niet. Nee. Maar die is zo rustig en al die, die vragen en antwoorden, ik vind het een fantastisch programma. Mm -hmm. En er komt er ook wel eens iemand, <coughs> pardon, dat, dat hoorde ik nog net even. Die, die meneer die heet Thomas, geloof ik. Ja. Of, nee, Timo. Ja. Timo heet die. Oh. En die mag niet meer komen, geloof ik, op een of andere. Of hij komt niet meer. En dat vond ik zo'n verstandige kerel als je moet praten. Dit, ik maar denk, die, die, mag, die mag niet meer in de uitzending komen? Ja, dat dacht ik, maar ik weet oh. het niet. Ja, er was weer, uh, ja, er was weer wat tegen. Door iemand. Oh. Die was aan het schelden op die, op die meneer. Ja. Ik denk, jongen, het, het is zo... Die, die meneer Timo. Ik dacht, je zegt Thomas, maar het is Timo. Ja. Heet die. En dat vind ik, die vind ik zo verstandig praten. En zo duidelijk. En mm -hmm. zo... Ja... Ik denk, waarom mag die nou weer niet meer komen? Ja. Het, hij, ja, waar die vandaan komt weet ik ook niet. Ja, ik ben nou niet zo, zo iemand die altijd. Maar ik, ik ben, als ik de radio aan heb en dat programma komt per ongeluk. dan kan ik, dan kan ik hem niet meer afzetten. Nee. <lacht> dus nee, als Dan kan ik hem echt niet meer afzetten. Astrid de Jong, dat is, daar ben jij een enorme fan van? Ja, niet heel. Maar als toevallig mijn radio aanstaat. Ja. En er zit een knopje op en dan kan ik op een half uur en een uur zetten, geloof ja. ik. En ik heb het verkeerde knopje, Er staat wel eens op twee uur, geloof ik. Ja. En, nou, ik kan hem niet afzetten, die radio. <laughs> Wat ik ben leuk. De andere dag ben ik geen half mens meer. <laughs> bel jij wel eens naar Astrid? Nee, nooit. Ik ben, ik ben, nou, ik hoor nu u, uw programma. Ja. Dat is ook toevallig. Ik bel nooit eigenlijk. Maar nu ben ik. Waarom? Omdat ik zo'n fantastisch programma vind. En omdat ik die Timo ook graag hoor. Oké. Okay. Ik hoorde net dat hij niet meer mag komen op het programma. En, en ja, ik weet ook niet waarom, maar... Oh, je bedoelt die andere beller die, die een hekel had aan hem? Ja, iemand heeft een hekel aan hem. Ja, ja nou goed, dat... dat kan, maar dat, dat houdt niet in dat hij niet op de zender mag komen, hoor. Oh ja, dat weet ik ook. Ja, ik weet het niet. Ik hoor alles ik af en toe van het dommelijk even in en dan hoor ik de rest meer. Je, je hebt groot gelijk op dit tijdstip, zeg. Maar ik vind het zo jammer dat die man niet meer zou kunnen komen. Ja, ah, natuurlijk mag hij op de radio. Oh, want hij, hij spreekt zo duidelijk. Dit is de publieke overroep. iedereen mag erop. Nou ja, bijna iedereen. Ook, <laughs> Wat zegt u? Kent u die stem ook van die meneer? Ja, die, die ken ik wel, ja. Ja, hij praat zo duidelijk ja, en zo ja. netjes. Ja. Maar het gaat om de inhoud natuurlijk. Als iemand niks mee te delen heeft, dan kan hij beter niet bellen natuurlijk. Nee, nou ja, ik heb ook niks mee te delen eigenlijk. <laughs> nou, nou, dat vind ik niet. Ik vind het he heel erg leuk uh, om complimenten aan Astrid oh. de Jong uh, uh, te horen. Astrid de Jong heet ze, ja. ja. Goed. Heel leuk programma is dat. Gert, val niet in slaap, blijf nog even luisteren. Mag dat, ja? Ja, graag zelfs. Dat doe ik. <laughs> Oké, okay, bedankt voor je reactie. half uurtje dan. Dag. Ik hoop Timo weer voor de radio komt, okay. want dat vind ik altijd zo'n leuke stem. Prima. Oké, okay, <laughs> okay, dag. Dag Ben. Hoi, goeienacht. Dag Ben. Uh, jouw zwakte, wat is jouw zwakte? Mijn zwakte is luiheid. Zo, die zit. Ja, het is heel vervelend. Je doet veel dingen maar... niet, omdat je er te lui ja. voor bent. Uh, kan je een paar... Ja, ja ik begin aan veel dingen. Maar ja. zo en je maakt niks af? Weinig. En mm -mm. uh, ja, dat is toch wel. Uh, ik, ik doe van alles, ik ben van alles. Uh, ja. Ik gitaar en ik oefen te weinig, terwijl ik weet dat het moet. Ja. Ik ben programmeur en ja dan hou ik het niet bij. Ja, ja. Uh, ja. Gewoon omdat ik gewoon dan overdag denk, ja, ach ja. Ik, ik heb hier ook nog, heb. nog een mooi boek, De ja. Zon Schijnt. Aha, nou ja, dat wilde ik net vragen. Wat doe je dan als je niet doet wat je moet doen? Dat is dus lezen. Ja, lezen of ik ga uh, ergens bij iemand op bezoek, Of in een bakje koffie drinken. Ja. En uh, s'nachts te laat naar de radio luisteren, ja. dat, je dan niet in, uh, dat je dan niet vroeg opstaat om je, je dingen te doen. Ja. Mo Moet je morgen vroeg op? Nee, nee, nee, morgen hoef ik niet vroeg op. Oh, gelukkig. Nee, ik ben nu, uh, ik ben nu postbode, mm -hmm. terwijl ik gewoon opgeleid ben als, uh, als programmeur. Ja. Oh. Uh, op zich vind ik dat ook wel weer... ook een dus ook vorm van laaiheid. Want ja, nu heb ik geen uh, verantwoordelijkheid. Ja, maar ben je blij met die baan? <laughs> ik ben daar nu, nu heel blij mee, ja. Nou, ja. kijk. Maar ja, als ik aan het salaris denk... wat ik kan verdienen... Mm -hmm. en dat vergelijkt met wat ik nu heb... Ja. dan is dat natuurlijk weer... Uh, andere mensen denken van... nou, die is... Uh, die staat gek. Wat doet hij nou? Ja, vind je dat zelf ook? Nee, nee ja. Nee, het zit misschien toch, toch in mijn aard als. Nou, als het op mijn pad. Als het op me pad komt, zou ik het aannemen. Ja. Ach, misschien maar moet dan je... moet ik ergens voor naar gaan zoeken. Ja. Ik, ben, ik ben kunstschilder ook. Eigenlijk ah, ben ik toch. Ik ja. ben professioneel ja. kunstschilder geweest. Maar om nou echt met een, uh, overal te gaan lopen zeuren met je werk. <laughs> dat is ook weer zoiets. Ja. Uh, ben, misschien moet ja. je jezelf maar accepteren zoals je bent. Ja, dat, dat, zo ver ben ik ondertussen ook wel, hoor. Ah ja, ja joh. Van, ja, dat maakt het ook uit, uh, Ik heb ik het aan mijn zin en uh, ik lees veel en ik heb, uh, ik heb niet veel geld, maar wel veel tijd. Oké. Okay. Ja. En je bent openhartig en dat waarderen we? Ja, en ik zou het graag Timo nog wel eens willen horen, hoor. Uh, Oké. Okay. Wat die man net zei, is genoteerd. Dat was Gert die dat zei. Okay. Ben, dank je wel. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Ga lekker pitten, joh. <laughs> Dag. Nee, nee, ik blijf luisteren. Oké, okay, afgesproken. Voor. Ja, we een, een vaste programma dit hoor. Oké. Okay. Uh, waardering. Mooi zo. Dag Ben. Oké. Okay. Hoi. Dag Flynn. Ja, goedenavond. Goedenavond of goeienacht. Um, Wat is jouw zwakte? Mijn verleiding die ik moeilijk kan weerstaan, dat is uh, kleding kopen. Mm -mm. Niet alleen passen, maar ook kopen. Je wil het hebben. I ja, uh, ja, want uh, het is gewoon... Uh, ik kan 365 keer per jaar iets anders aandoen. En, ja. uh, en, en ik zou dat, uh, dat jaar ook nog een keer kunnen doen, ja. bij wijze van spreken. En, en dat is gewoon te veel. Hoe, hoe ziet jouw kledingkast eruit? Uh, te vol. <laughs> ja? Ja, te vol. Want ik combineer wel dit en met dat en daar past weer dit bij en zo en zo. En het zijn soms kleine dingen, gewoon eh, soms een bolero, soms een t-shirt, soms een uh, soms een uh, paar sokken zelfs. Als het maar de juiste kleur is of ja. zo, ik, ik kan het gewoon niet laten. En geef je er te veel geld aan uit, voor je gevoel? Nou, voor mijn gevoel ja, maar het is niet zo dat ik daardoor... Uh, um, failliet raak of zo. Je raakt niet aan de betelstaf? Uh, nee. nee. En het is ook niet zo dat ik allemaal merkkleding moet hebben of mm -hmm. dergelijke. Um, ik ik uh, hou het eigenlijk bij de voordelige manier van, van, uh, van aanschaf. Okay. Maar het is gewoon te veel. Zeg maar, je, je hebt dus te veel in huis. Ja. ja dus je hebt een heleboel kleding in huis die je gewoon niet draagt. Nou ja, niet vaak genoeg, nee. laten we zo zeggen. En wat ga je ja. daar dan mee doen? Kan je, is dat niet een idee om wat weg te geven? Dat, dat, dat doe ik regelmatig, ja. ja. Oh, wat leuk. M maar, uh, maar ik vind het uitdunend, vind ik al. Uh, dat is voor mij, dan, dan sta ik dan zo'n dag lang uh, uh, zakken te vullen en, en, en, en, en weg te brengen. Ja. En dan denk ik van, ja, eigenlijk heb ik nog te veel. Mm -mm. Vroeg, eh, vroeger, ik bedoel in het ver verleden, daar heb ik een keer uh, vijf jaar lang uh, door uh, Europa en door een deel van Afrika getrokken. Mm -hmm. En toen leefde ik dus uit één rugzak. En, dus je en, kan, het kan wel, uh, Flynn? Ja, ja. Maar waarschijnlijk is daardoor uh, ook uh, die kronkel bij mij ontstaan. Dat ik dacht van, ik, ik had op een gegeven moment uh, dat ik naar een begrafenis moest. En ik ja. wist niet wat ik moest aandoen. Of ik moest naar een bruiloft en ik wist niet wat ik moest aandoen. Ja. Want ik had gewoon niks. En, en, en toen had ik zoiets van, nou dat gebeurt me nooit meer. Oh, je bent aan maar, het compenseren. Ja, ik, ik, toen ja. kwam een omslag en toen dacht ik van nou dat gebeurt me nooit meer. Ja. En, en vanaf dat moment ben ik eigenlijk aan het, uh, het, het andere uit te staan, aan het beoefenen. Ja. Ja. En... Wil, wil, wil je het gaan afremmen nu? Of, of... Ja, ik gewoon... wil het eigenlijk heel graag afremmen. Ja. Ja. Gaat dat ja. ook gebeuren, denk je? Ja, mijn man helpt me daarmee. Hij, ah. hij liet me nu, we zijn inmiddels elf jaar getrouwd ja. en hij liet me een hele lange tijd gaan. Maar hij vindt ook dat ik langs mijn hand een beetje... <laughs> <laughs> een beetje weer het roer om moet gooien. Oké. Okay. Maar, maar, uh... ik, ik wens jullie daar veel succes bij, Flint. Ja, dankjewel. En okay. jij bedankt voor je reactie. Ja, is goed. Okay. Goeienacht. Ja, is en de groeten goed. aan je genoot. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Dag. Dag. Hier is Joe Jackson. In Another World. Het was een boeiend uur vol uh, bekentenissen van luisteraars. Allerbeste LP, Night and Day uit 82, Joe Jackson en Another World. Straks, na het uh, NOS-journaal van drie uur... een kleine uur aandacht voor Jos Brink in de Nacht van het Goede Leven.